11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. In de Ghanese stad Thema is een Nederlandse vrijwilligster vermoord. De 25-jarige Afke Kuipers uit Groningen werd op klaarlichte dag met een aantal andere vrijwilligers overvallen. En daarbij werd zij doodgeschoten. De rest van de groep bleef ongedeerd. Het is nog onduidelijk wie de dader is en waarom het juist op haar had gemunt. Het slachtoffer was ruim een maand in Ghana waar ze meewerkte aan een project tegen kinderarbeid... Ze was van plan om met een vriendin een ander project... in het Afrikaanse land op te zetten... om de leefomstandigheden voor werkende kinderen te verbeteren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar dood bevestigd... en stelt alles in het werk om haar lichaam zo snel mogelijk... naar Nederland te halen. China gaat naar eigen zeggen zijn regering ingrijpend reorganiseren. Uit officiële berichten uit Peking valt op te maken... dat het allemaal efficiënter moet. Het aantal ministeries wordt teruggebracht van 27 naar 25 het departement voor de spoorwegen en dat voor familieplanning verdwijnen. Het spoorwegministerie was berucht vanwege de vele corruptieschandalen. Het ministerie van familieplanning heeft een slechte reputatie... vanwege klachten over gedwongen geboortebeperking. De twaalfde Rotterdamse Museumnacht heeft dit jaar 15.000 bezoekers getrokken. Dit jaar was het thema waterlanders... een traan door ontroering bij het zien van kunst of tot tranen toe lachen... De bezoekers konden met een lichtgevende button... gratis naar binnen bij 53 galeries en musea. De ronde van Drenthe gaat niet door vanwege het winterweer. Volgens de organisatie is de veiligheid van de sporters... en de begeleiders op de motor niet te garanderen... omdat het door de sneeuw glad is. Aan de ronde dwars door Drenthe... zouden onder meer de teams vacansoleil DCM en Argos Shimano meedoen. En over het weer gesproken. Het is bewolkt en soms valt er nog wat sneeuw. In het zuiden is nog regen. De temperatuur in het noorden ligt rond het vriespunt. In het zuiden is het nog een graad of drie boven nul. De noordoostenwind maakt het ijzig koud. Morgen blijft het licht vriezen en stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Het slot van een documentaire over het 40-jaar bestaan... van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Een 40-jarige strijd voor een waardig sterven voor iedereen. Maar nu eerst Hitler en zijn muziek. We gaan meteen even luisteren. Mm -hmm. Symbaal, klengen, ontmoetersprachen. U hoorde een stuk van Frans Lehaar, operette en niet onbelangrijk, zeer geliefd bij de Führer. Opmerkelijk misschien, want Lehaar was getrouwd met een Joodse vrouw. Aankomende week komt er een boek uit over Lehaar... met de titel Componist van Hitler, Frans Lehaar, operette en ontkenning in Wenen. Dat boek is van Johan Bosveld, die net bij ons is aangeschoven. Welkom. Die, die net ons zijn aangeschoten, die is leuk. Die houden we <lacht> erin in de toekomst. Mag nou, het was ook <lacht> eigenlijk wel een beetje aanschieten. Het was een, <lacht> met een beetje haast. Um, als we denken aan Hitler en zijn muziek, dan uh, denken we toch vooral aan Wagner. Moeten we na het lezen van het boek uh, Wagner voor Lehár vervangen? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, Wagner is nog altijd uh, de favoriet van Hitler... Um, uh, Le Haar is ook een favoriet van Hitler. Zoals vrijwel iedereen die van muziek houdt. En Hitler was een enorme liefhebber van muziek. Uh, hou je natuurlijk nooit van één componist. Hitler hield echter tot, uh, tot mijn verrassing ook van de muziek van Le Haar... En het bijzondere daaraan is dat het nogal in tegenspraak lijkt met de muziek van Wagner. Als je naar Wagner luistert, dan hoor je... Ja, als je iets wil voorstellen bij het Duitse, uh, Duitse Derde Rijk... dan, dan uh, is dat heel makkelijk als je naar de muziek van Wagner luistert. En Bij de muziek van Lehár kun je er iets minder bij voorstellen. Het is optimistischer, vrolijker, operette. Ja, ja het is niet, niet, ze noemden het niet voor niets, onderhoudingsmuziek. Ja. Het, is, het is aan de ene kant de zelffelicitatie om even duur te doen... en aan de andere kant is het, ja, gehubbel. Of ben ik nu lichaam kort? Een nou, beetje huppelende vrolijkheid. Een beetje wel. Of ik is denk, het de gemoedelijkheid van, van, het, van, het, van, het, van het Duitse burgerlijkheid die daar een beetje. Ja, wordt? dat zeker. Uh, en, dat, en dat verklaart ook voor een belangrijk deel waarom de nazi's de muziek van Lehaar zo belangrijk vonden. Omdat de, de, de muziek van Wagner was natuurlijk de verpersoonlijking van um, de Vurenstaat. Um, om het maar even voor het gemak zo te zeggen. En de muziek van Lehaar was voor de nazi's een perfecte uh, middel... om mensen toch nog een beetje positieve gevoelens te geven in de loop van, uh, van de oorlog. En uh, haar was ook gedurende de hele oorlog uh, heel veel op de radio te beluisteren. Want hij was ook midden in de crisis schreef hij nog een lied over hoe mooi het leven was... en hoe, hoe, hoe fijn het allemaal was, toch? Ja, hij heeft, uh, hij heeft, eigenlijk heeft hij in, in, uh, al, al, al voordat... Hitler aan de macht kwam, heeft hij niet meer zo vreselijk veel geschreven. Uh, echte operettes, uh, grote producties heeft hij niet meer, schreven, niet meer geschreven. Wat hij wel heeft gedaan... Is um, in opdracht van de nazi's heel veel werk herschreven. Uh, maar goed, daar komen we misschien zo nog even op over het aspect van uh, de, de, het verlies van alle Joodse invloeden in, uh, in de muziek. Ja, hij bleef. Uh, hij, hij paste perfect in het beeld wat de naties hadden van we moeten de mensen een pleziertje gunnen. En dat was ook, uh, paste ook perfect in, het, uh, in de strategie van Goebbels. Goebbels die heeft uh, vanaf de jaren dertig heel erg veel uh, energie gestoken. In het behoud van muziek van Lehaar, omdat hij uh, heel duidelijk uh, zag: van ja, mensen die winnen een uh, oorlog niet met, met marcheren, mensen winnen een oorlog door optimistisch en positief te blijven. Maar wat niet zo goed uh, in het plaatje paste, was dat Lehaar getrouwd was met een Joodse vrouw en zich omringde door Joodse tekstschrijvers uh, en andere creatieve Was dat algemeen bekend en wanneer werd dat een probleem? Nou, het, het was in zoverre algemeen bekend. Wat bekend was, is dat. Uh, dat in de, de, de, de operettenwereld. Eigenlijk alle, alle muziek die zeg maar, onder het hoofdstuk onderhoudingsmuziek viel. en dat was dus ook operette, dat was eigenlijk een. Ik denk 95% een Joodse wereld. Componisten, muzici, librettisten. de tekstschrijvers, de theaterdirecteuren. noem alles maar op. Eigenlijk waren ze allemaal uh, Joods. Of hadden in ieder geval Joodse roots. Vanaf uh, de, de, de jaren midden jaren 30 was dat in Duitsland al een groot probleem toen Hitler daar aan de macht kwam. Het probleem werd natuurlijk in Oostenrijk, waar Lehaar woonde, vanaf 38, toen Oostenrijk via de Anschluss bij Duitsland kwam, ook een groot probleem. Uh, Vrijwel alle Joodse uh, muzici, componisten enzovoort... die werden <coughs> of verjaagd of gevangen genomen. of Ze, waren al, uh, ze hadden al, al, al hun, hun biezen gepakt, zeg maar. En hun muziek werd op de zwarte lijst gezet? Ja, hun muziek kwam op de zwarte lijst. Maar... Toen kwam dus het probleem, en daar werd Goebbels vooral ook mee geconfronteerd... omdat hij zich ook met de radio bezig hield. Uh, er ontstonden enorme leemten in de programmeringen... zowel op de radio en vervolgens ook in de theaters. Mensen... Dus het was nou ook niet in hun belang om iedereen nee. op die zwarte lijst te nee. zetten? Precies. Dus Leha was uh, als een van de weinigen... Uh, die niet, zelf niet Joods was, was zeer waardevol. En die moesten ze dus ook uh, zien te behouden. En toen kwam inderdaad het probleem van de Joodse vrouw van uh, Leha. Leha die had het bij al wel zien hangen. Die had zijn vrouw al wel... en daar ben ik niet helemaal zeker van of hij dus nou gedwongen heeft... of er, uh, heeft overtuigd om uh, uh, um, zich te laten dopen. Dus, uh, ze, ze is in hun eigen kapelletje. Ze hadden in hun huis in Wenen een soort kapelletje. Daar is ze uh, katholiek gedoopt. Maar ja, het, het probleem was natuurlijk, dat, dat snapte hij waarschijnlijk ook niet... dat het voor de Duitsers niet zo vreselijk voor uitmaakte... welke religie je aanhing. Het ging om het ras. En je kon er duizend keer gedoopt zijn. Je bleef Joods. En dat was voor Kubbels natuurlijk een enorm probleem. Want hoe kon hij nou een artiest, een componist handhaven... Met een Joodse vrouw. En hoe... Maar ik begreep dat hij bij Richard Strauss ook al de hele stamboom heeft vervalst. om hem nog te kunnen draaien. Dus... Nee, Johan Strauss. Oh, Johan Strauss? Nee, Richard Strauss was uh, overigens. Maar uh, dat, dat, dat goed, dat is een Nee, Johan oh, Strauss uh, uh, senior dan. Uh, die bleek een, een overgrootvader -over te hebben die Joods was. En toen hebben ze heel in het kort hebben ze een prachtige truc uitgehaald. Ze zijn naar. Uh, kerkje gegaan waar uh, het, het, het, uh, het, uh, het persoonlijke archief van, uh, van Strauss lag. Dat dossier, heel oud, 18e, 17e eeuws, hebben ze uh, weggehaald. Ze hebben vervolgens de pagina's waar uh, de, de stamboom van Strauss in stond, hebben ze eruit gehaald. Die hebben ze als een fascimiel gekopieerd en vervolgens hebben ze het joodse aspect eruit gehaald. En in de nieuwe vervalste pagina's hebben ze weer terug in het dossier gestopt. En iedereen die ooit dat dossier uh, uh, onder had gehad, kreeg een briefje van Goebbels dat hij op straffen van de meest vreselijke zaken zijn mond moest houden. Okay. Zo werd dat opgelost. Dat is, is trouwens. Maar hoe hebben ze nou het, pro, het probleem bij mevrouw Lehaar opgelost? Nou, dat was ingewikkelder, want uh, da, da, da, het had natuurlijk geen zin om daar een stamboom van te veranderen, want het was bij iedereen bekend dat het een uh, Joodse vrouw was. Oh. Um, de Nurembergen rassenwetten die waren vreselijk complex. En die boden ook wel wat uitwegen... Eh, die boden wel wat ontsnappingsclausules... om mensen die toch Joods waren... Eh, daar, daar een handje mee te helpen. Bij de vrouw van Lehaar was dat wat lastiger. Eh, die was zo vol en vol Joods. Haar moeder, was, zijn, haar moeder, haar vader, haar grootouders, kortom... dus dat was een enorm probleem. En daar hadden de Duitsers iets op gevonden... wat niet in de wet stond. En dat was het begrip... Um, um, um, een Een eren-joede, dat is eigenlijk een... of eren arië pardon, eren-ariën. Dat, dat, dat was dus een handtekening van Hitler... die verklaarde iemand van een op het andere moment van Joods tot Arië. En... Maar ere -ariër suggereert dat het eigenlijk nog boven de gewone Ariërs. staat. Nou, het begrip eren arië in dit geval... suggereert eigenlijk niet anders dan dat iemand zo waardevol is dat hij als eer... Ah, dat is toch een absurdistische uit. buitencategorie. De, ja. Dus ik moet me echt voorstellen, uh, op het moment dat, het, dat Hitler je nodig heeft... dan kom je bij uh, Adolf Hitler uh, op, de, op de Hoofdberg of weet ik waar... en dan zegt hij, mevrouw, we hebben het probleem opgelost... u bent vanaf nu eerder aardiger. Ja. Waar, waar, hoeveel waren er eigenlijk van? Nou, dat is, wel, dat is nog niet zo heel lang geleden is het door een, uh, een Oostenrijkse... Uh, een Duitse onderzoeker, uh, die heeft geprobeerd dat een beetje te inventariseren. En voor, voor zover ik weet is die tot ergens tussen de twee en 300 mensen gekomen die echt specifiek ere arier zijn geworden. Dat waren dus eigenlijk mensen die ze niet konden, niet konden missen. Precies. En in het geval ja, ja. van uh, Sophie, de vrouw van uh, Frans Lehaar, was het, was het niet zozeer een kwestie van dat ze, natuurlijk konden ze haar missen, maar ze konden Lehaar niet. En Lehaar die had heel duidelijk gemaakt, als jullie aan mijn vrouw komen, als jullie mij dwingen tot te scheiden, wat ze bijvoorbeeld ook hebben gedaan in het begin, uh, ja, dan, uh, dan kun je mij ook Vergeten, dan, dan ben ik weg. Dus hij vond deze titel, daar was hij blij mee. Dat Uiteraard, was goed. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Zoals hij met heel veel uh, zaken blij was. Maar heeft die titel niet voor zijn Joodse collega's uh, erdoor weten te drukken of nog iets kunnen doen? Nou, dat is wat mij persoonlijk ook heel erg heeft um, ja, is gechoqueerd: is dat hij um, de nazi's heel erg heeft gebruikt voor zijn eigen uh, positie voor zijn eigen inkomen, voor zijn eigen uh, successen... en dat hij eigenlijk al zijn vrienden, kennis collega's heeft laten vallen. Hij heeft er eigenlijk niets voor gedaan. En um, ja, dat is... Een, dat, dat is, dat is um, ik, ik vind dat schokkend in die zin dat als je kijkt wat uh, de invloed was die haar had... Uh, dan ben ik ervan overtuigd dat hij veel meer had kunnen doen voor die mensen... dan, uh, nou ja dat hij helemaal niets heeft gedaan, wat nu het geval blijkt te zijn. En, en hoe, hoe vond hij het dat zijn muziek ook zelfs als natiepropaganda-middel werd gebruikt? We kunnen zo even naar een fragment luisteren. Zullen we dat eerst even ja, doen? Is goed. Ja, dat een soldaat van vaterland. Ja, dit lied uh, schijnt razend populair ja. te zijn geweest... onder de Duitse Oostfrontsoldaten. Ja, je dat... krijgt er ook meteen zin in hè, als je dit hoort <laughs> om naar het Oostfront te gaan. Ja, dit is, nou, dit, is, dit, is een, dit is, vind ik zelf nog een van de allermooiste voorbeelden. Hij heeft, dit is een lied uit de Tsarewits. Dat is een operette die hij ruim voor Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Um, dat speelt zich in Rusland af. Dus dit gaat inderdaad over een soldaat die daar aan het wolkenstrand... voor de, voor de muren van Stalingrad op wacht staat... Um, toen de Duitsers met hun Russische aanval begonnen... en op een gegeven moment ook letterlijk voor de muren van Stalingrad stonden... toen werd dit lied heel erg populair. Men, men, het werd ja, zeg maar misbruikt voor de oorlogssituatie daar. En het was bij de Oostfrontsoldaten zelf ook razend populair... want ze schreven ook uh, brieven naar Lehaar... met het verzoek om gesigneerde foto's. Uh, heel veel, heel veel, uh, op heel veel plekken uh, hadden uh, had de Duitse legerleiding... grammofoonplaten spelers beschikbaar gesteld... Ze konden daar platen draaien. En dan draaiden ze platen van Lehar met onder andere dit. En was Lehar daarvan op de hoogte? Ja, want hij kreeg verzoeken om gesigneerde ja. foto's. En uh, die stuurde hij dan ook netjes op. En uh, heel veel van die foto's kwamen net te laat. Want uh, die, die kwamen eigenlijk... Uh, ja, die kwamen vaak op het moment dat, net dat die, die, die eenheid van de Duitsers... al was verslagen, vernietigd of uh, anderszins. Maar hij trad ook op. Uh, even los hiervan. Hij trad ook op voor Duitse soldaten. Hij trad op voor Duitse oorlogsgewonden. Hij... Uh, hij liet, hij liet zich voor alles en nog wat vetteren. Ja. Hoe heeft hij hier later na de oorlog, uh, heeft hij zich nader verklaard? Heeft hij hier iets over gezegd, over zijn houding? Nee, hij heeft uit zichzelf nooit iets gezegd. Hij, uh, hij is wel een aantal keren geconfronteerd met, uh, zijn, met zijn rol in, uh, in de oorlogstijd. En uh, daar reageerde hij over het algemeen uh, heel geprikkeld op... in de zin van, uh, wat ik er ook over zeg, het wordt verkeerd uitgelegd. En wie mij kent, die weet uh, wat ik heb uh, meegemaakt en hoe ik erin heb gestaan. Hij heeft ook, hij heeft ook uh, consequent volgehouden dat hij absoluut niet wist... wat er met zijn Joodse vrienden... En en collega's gebeurde. Uh, dus, Terwijl die zaten te wachten op hulp misschien. Ja, zijn belangrijkste vriend, collega, dat was een, de libertist Leuner. Die heeft meegewerkt aan een, taal, aan een aantal operettes van hem. Die zat uiteindelijk in Auschwitz via een aantal andere kampen. En die heeft tot laatst heeft hij uh, gehoopt dat Lehaar hem eruit zou uh, weten te krijgen. Lehaar heeft niets voor hem gedaan. Je, jouw finale oordeel in een paar woorden over de man? Nou, mijn finale oordeel over de man is dat hij, euh, als hij al een bepaalde schuld heeft, dan is het de schuld van iemand die wist wat er speelde in de zin van dat zijn vrienden werden weggevoerd. En dat hij euh, euh, zich, ja, dat hij, hij heeft niets voor ze gedaan. Hij heeft, zich, hij heeft zich als een opportunist euh, alleen maar met zijn eigen positie euh, bezig gehouden. Um, en hij had een keuze, hij had een keuze om die mensen wel te helpen. Goed, hartelijk dank, Johan Bosveld, schrijver van het boek... componist van Hitler, uitgegeven bij Spectrum. En dan gaan we nu naar het spoor terug... Het tweede deel van de documentaire van Michal Citroen over de geschiedenis van euthanasie in Nederland. Aan de hand van de 40-jarige geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, de MVVE Die sinds 2006 overigens een andere naam heeft, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Het is nog wel nog steeds de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 In Friesland is dit weekend opgericht... de Nederlandse werkgroep Vrijwillige Euthanasie. Aanleiding is de rechtszaak op 7 februari tegen de arts mevrouw Postma... die in oktober 1971 haar ernstig zieke moeder... met een morfine-injectie een zachte dood bezorgde. De openbare discussie, vooral in Friesland... is daarover al enige tijd aan de gang. Er zijn natuurlijk altijd mensen die dit verschrikkelijk sensationeel bezien. En dat is wel een kwalijke kant van deze zaak. Maar een positieve kant is toch wel dat er een discussie op gang komt over Zeker. iets? Zeker, zeer beslist. Ja, wij zijn er zelf zeer nauw bij betrokken. En vanwege een erg ziek kind die al 2,5 jaar lijdt. En waarmee je dus ook vaak geconfronteerd wordt met waarom moet dit nu? Het is wel een harde vraag, maar u heeft het er zelf over. Hè? Als het wettelijk en zo allemaal kon, zou er dan een moment zijn geweest... dat u zei, nou dan maar uh, uh, uh, uh, ophouden daarmee met dat ja. leiding? Ja. zeer beslist. En dat is de enige reden dat het niet gebeurd is dat het niet mag? Dat het niet mag, ja, inderdaad. Truus Posma werd uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld... tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week met een proeftijd van een jaar. Met steun van de NVVE zouden in de dertig jaar na dit eerste proces... nog heel veel processen tegen artsen volgen. En al die rechtszaken maakten het mogelijk dat de euthanasiewet... in 2001 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Piet Admiraal is de anesthesist die de medische handleiding op zijn naam heeft staan... die artsen leert hoe euthanasie goed moet worden toegepast. Als arts waren wij volledig afhankelijk van, van wat de officieren van justitie vonden... En als we in Nederland ook niet die medewerking hadden gekregen van de rechterlijke macht... dan was de je misschien al net zo in het verdammen hoekje gezeten als in Duitsland. Nu waren er nog steeds de hele artsenverenigingen en de politiek en de, de rechtbank er falikant blijft. Het was een grensverleggende uitspraak. Volgens de Haarlemse rechter mag hulp bij zelfdoding bij mensen die levensmoe zijn. De Hardemse huisarts Sutorius heeft geen fouten gemaakt... toen hij oud-senator Brongersma medicijnen gaf waarmee die zijn leven kon beëindigen. De rechtbank acht het gedane beroep op noodtoestand, middien gegrond en komt tot het oordeel dat het gepleegde feit niet strafbaar is. De verdachte wordt derhalve ontslagen van alle rechtsvervolging. Eugen Sutorius is de advocaat die in de jaren 80 en 90... artsen verdedigt die strafrechtelijk worden vervolgd, zoals zijn neef... Ook Sutorius in de zaak Bongersma en de psychiater Chabot. Volgens Sutorius, inmiddels hoogleraar strafrecht en jaren voorzitter van de NVVE, is de uiteindelijke wet juist via deze strafzaken tot stand gekomen. en heeft de NVVE daar een grote rol in gespeeld. NVVE heeft gezien dat die proefprocessen van groot belang konden worden. voor de ontwikkeling van. Normering van de normen over euthanasie. De NVVE's wilde natuurlijk dat euthanasie een mogelijkheid werd... onder voorwaarden van zorgvuldigheid. Dus die hebben die proefprocessen voor een belangrijk deel gesteund, gesubsidieerd... zodat die dokters dat allemaal niet zelf hoefden te betalen, bijvoorbeeld. En dat is, de NVVE is daar vrij actief in geweest. En ze hadden ook een procesfonds in die tijd. De zaak was al geruchtmakend genoeg... Een zwaar depressieve vrouw voor wie het leven een last was... en de psychiater die haar de pillen gaf om aan die last een einde te maken. Tot aan de Hoge Raad toe heeft de psychiater Chabot zijn beslissing verdedigd. En met succes. Het hoogste rechtscollege achtte Chabot wel schuldig, maar legde geen straf op. En daarmee was de rechtsgang van Chabot niet ten einde. Vandaag sprak het medisch stugcollege zich ook over de zaak uit en bleek veel strenger dan de Hoge Raad. Chabot is berispt. Hij had moeten blijven proberen de vrouw te behandelen. Opnieuw verwarring dus. Wat van de Hoge Raad mag, vinden de artsen zelf, te ver gaan. Zodat het voortdurende debat over euthanasie vandaag opnieuw... een onverwachte wending nam. Dat is toch het aardige geweest toen van de juridische ontwikkeling. Dat is eigenlijk een... Het is eigenlijk een kijkdoos, een collectieve kijkdoos, zo'n proefproces. Er staat een dokter terecht. En natuurlijk komen daar de media op af. En denkt het volk mee. Het probleem ligt dus door dat strafrecht en door de schijnwerpers... in de discussie, midden in de discussie. En dat brengt ons tot een zekere bewustwording... van een op zichzelf inderdaad behoorlijk ingewikkeld probleem. Dus dat strafrecht, dat heeft dat er helemaal niet voor bestemd is... om die dokters, te zeggen, geen criminelen, voor, absoluut niet... heeft het wel een functie gehad als kijkdoos voor de samenleving. En zo ontwikkelen zich steeds verder de zorgvuldigheidsnormen. En zijn we nu wel een heel eind. De psychiatrie is nogal een probleem. De dementie is een probleem. En met oudere mensen die heel oud worden en van het leven verlost willen worden... hebben we natuurlijk ook de nodige problemen. Maar zo is dat toen via proefprocessen gegaan. De NVWE blijft als organisatie al die jaren groeien... en de leden keren zich tot die belangenorganisatie om raad... en om de formulieren waarop zij hun wensen... met betrekking tot euthanasie kenbaar kunnen maken. Brief van de NVWE, januari 1990. Geachte mevrouw, hierbij willen wij u condoleren... met het overlijden van uw man. Wij zijn blij van u te horen dat de aanwezigheid... van een euthanasieverklaring een waardig sterven heeft bewerkstelligd. Dat zal u in uw verdriet zeker een troost zijn... Voor ons is het een steuntje in de rug te weten dat onze activiteiten niet voor niets zijn. Wij hopen er in dit jaar weer met energie mee door te gaan. Hartelijk dank voor uw brief en met de meeste hoogachting, coördinator Ledenhulpdienst. Een brief aan de NVVE, augustus 1977. Mijne heren. Het is mij als lid van de vereniging vergund het volgende aan u voor te leggen. Zoals ook aan u ongetwijfeld bekend zal zijn... hebben verschillende doktoren nog moeite met het toepassen van euthanasie. En dan rijst natuurlijk de vraag op welke wijze kan eventueel de betrokkenen... zelf het gewenste resultaat bereiken. Er zijn natuurlijk methodes genoeg. Doorsnijden van de polsen, een revolverschot voor hen... die nog over een wapen beschikken, enzovoort... Maar de meeste hiervan veroorzaken een hopeloze smeerboel. Nu is mijn vraag deze. Zou er iets inzitten dat door één onze medici aan u... een opstelling wordt verstrekt van methodes... waardoor een rustig, maar ook beslist definitief einde wordt gewaarborgd? Het leek mij wenselijk deze uitermate delicate aangelegenheid... eens aan uw oordeel te onderwerpen. Hoogachtend. Brief van de NVWE. November 1988. Zeer geachte dokter. Hierbij stuur ik u nog wat informatie over onze ledenhulpdienst. Wellicht ten overvloede. In ons telefoongesprek zei u dat u vreesde dat patiënten wellicht bang zouden worden... als zij horen dat u in sommige gevallen euthanasie verricht. Wij komen herhaaldelijk patiënten tegen die juist bang zijn dat hun arts... als de nood aan de man komt, geen euthanasie zal verrichten. Zolang duidelijk is dat euthanasie alleen zo genoemd mag worden... mits op uitdrukkelijk, ernstig en herhaaldelijk verzoek van de betrokkenen... lijkt vrees van patiënten voor een arts die wel euthanasie verricht... volkomen uit de lucht gegrepen. Met de meeste hoogachting, coördinator ledenhulpdienst. Uit alle onderzoekingen blijkt dat heel veel mensen... nog steeds geen euthanasie krijgen... terwijl die dat normaal gekregen zouden moeten hebben... Ja, als je maar wacht, gaat de patiënt vanzelf dood. Ook Piet Admiraal wordt in 1985 vervolgd... omdat hij een MS-patiënte de euthanasie geeft waar ze zo naar verlangt. Het OM eist schuldig zonder straf. En de rechtbank gaat vervolgens een stap verder... en besluit tot ontslag van rechtsvervolging. Neem nou maar Duitsland. Dat ligt het dichtst bij ons. Dat is het meest verwant aan ons. Ieder Duitse arts die nu notabene op basis van de grondwet... Iemand mag helpen bij zelfdoding, dat mag. Die het nu vertelt dat hij het gedaan heeft, die maakt grote kans om zijn baantje kwijt te raken. En door gerailleerd te worden als arts. Dus die kijkt wel uit, die doet het stiekem. Het gekke is dat ik dat risico in Nederland voor mijn gevoel helemaal nooit gelopen heb. Ze waren veel toleranter. Ik heb nooit van mijn leven getwijfeld aan de goede afloop van mijn rechtszaak. Ik ben zelfs niet naar de uitslag geweest. Ik had veel te druk, moest in het ziekenhuis werken. En dus mijn advocaat belde dat het goed afgelopen was. De vader van Karen, Hans, had de spierziekte ALS. Nu alweer jaren geleden werd zijn lijden niet alleen uitzichtloos, maar ook ondraaglijk. Het leven takelde klein beetje bij beetje af voor hem. En uiteindelijk heeft hij... Uh, toen hij echt... hij sprak met een machientje, hij kon niet meer praten... hij kon eigenlijk ook niet meer zichzelf uh, opduwen of iets dergelijks... heeft hij gekozen om... Uh, ja, gesprek ook toch in gesprek te blijven met de huisarts... over de mogelijkheid om op een gegeven moment... Uh, ja, euthanasie te doen of, of te laten plegen of de hulp daarbij te krijgen. Want hij kon het zelf niet meer. En onze huisarts was daar, ja, stond daar open voor om dat gesprek met, hen, uh, met mijn vader en mijn moeder daarbij aan te gaan. En heeft hij uiteindelijk, toen mijn vader echt ja, bijna niets meer kon. Dus dat hij, uh, als hij s'nachts wakker werd, dan moest hij op een belletje drukken om door mijn moeder of door mij omhoog geholpen te worden. Uh, hij weet, hij uh, moest zijn mond uitzuigen omdat er speeksel in zijn mond bleef liggen, wat hij niet meer weg kon slikken. Hij stikte s'nachts bijna, dus hij had echt wel verstikkingsverschijnselen. En dat zorgde ook met name voor een soort angst bij hem om te stikken. Hij was niet zozeer bang om te sterven, maar wel bang om te, om te stikken, om te sterven. Toen heeft hij op een moment uh, is er een scanarts langs geweest. Dat is een tweede second opinion arts. Om met hem en mijn moeder te praten. Want hij kon niet zelf praten. En toen heeft uh, die scanarts inderdaad gezegd van het is goed als mocht u, hè, nou, maar zeggen, de tweede opinie. Naast die van de huisarts. En inmiddels ja, was het toen wel zo slecht met mijn vader dat hij. De huisarts kwam bijna iedere dag langs om even te polsen hoe het met hem ging. En die had ook echt een hele band met hem opgebouwd. En toen heeft hij met mijn vader afgesproken. Nou, als, het, als je niet meer wil, dan kan je bellen. En dan, uh, nou, dan spreken we af en dan kom ik gewoon uh, bij u langs. En mijn vader heeft op een donderdagavond heeft hij met mijn broertje en met mij... Uh, en met mijn moeder samen hebben ze gezegd van nou ja, ik wil het is voor mij is het nu dit is het einde van mijn leven en ik ja, ik kan gewoon niet meer. Het is over. Begin jaren 80 wijst een opinieonderzoek uit dat meer dan 80% van de Nederlandse bevolking de mogelijkheid van euthanasie open wil hebben. Schattingen wijzen uit dat misschien wel vijf à zesduizend keer per jaar euthanasie wordt toegepast. De afstand tussen praktijk en wet is volgens D66 onacceptabel. Ook in mijn tijd al, 1978, werd er een motie in de Tweede Kamer aangenomen... dat er een staatscommissie moest komen die dat probleem bestudeerde. Nou, er een staatscommissie komt, betekent toch wel dat het iets is wat, wat heel erg leeft en wat op een om een oplossing vraagt. Alleen die staatscommissie, daar zat iedereen, de regeringen dus... mee in zijn maag, want eigenlijk durfde niemand het onderwerp aan. Op 12 april 1984 dient D66-politica Elida Wessel-Tuinstra... een initiatief wetsontwerp in bij de Tweede Kamer. Het CDA had natuurlijk nog een hele sterke positie en was sowieso tegen... Uh, de VVD stond positief ten opzichte van uh, oplossingen op dit gebied. Maar wilde graag samen regeren met het CDA. En het PvdA zat daar zo'n beetje tussenin. Ja. ja, maar bij D66 waren er altijd, was er natuurlijk altijd een sterke nadruk op het individu. En uh, het pact, uh, past dus in ons... Uh, een pakket wel van deze zesde, Maar het 66 moest toch geschreven worden. Je kunt adviezen krijgen van ik zou dit doen of zo. En we hadden daar vergaderingen over en die werden gekeurd, genoteerd. Maar dan neerleggen in de wetgeving. En dan hadden we wel een paar wetsartikelen. Had bijvoorbeeld Vegeta, een bekende hoofdofficier van justitie, aangereikt. Dat ook in dat werkgroepje. Maar dan moet je de toelichting schrijven. Waarom? Moet het wetgeving... Want heel veel mensen zeiden gewoon... Ja, moet iedereen toch zelf weten? Ja, mevrouw, het is wel verboden, hè? Dus zowel voor de artsen is het verboden... als ook uh, de, om, um, uh, de omstanders, de nabestaanden... mogen ook iemand uh, niet uh, daarbij helpen. Dus we hebben, oh ja, ja. Dat was eigenlijk niet goed doorgedrongen, als het ware. Dus uh, dat was toch uh, uh, op zichzelf nog een hele klus... om eerst te zeggen waarom... Bij de stemmingen zojuist in de Kamer werd het definitief duidelijk. CDA en VVD voelen er niets meer voor het wetsontwerp van mevrouw Wessel... nog voor de verkiezingen te behandelen. En daarmee werd een wetsontwerp getorpedeerd... dat de steun kreeg van een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar VVD-leider Nijpels, eerst nog een voorstander van het wetsvoorstel Wessel... bezweek voor de politieke druk van premier Lubbers. Die dreigde namelijk met een crisis en de VVD ging om. Waardoor er nu geen meerderheid meer is. Euthanasiewetgeving is nu dus voorlopig van het politieke toneel verdwenen. En dat is precies wat het CDA wilde. De naam van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst... is onlosmakelijk verbonden met de eerste wettelijke regeling voor euthanasie ter wereld. In die tijd, 1984, 85 is een staatscommissie gevormd. Want al die gevallen, te beginnen met mevrouw Postma van die artsen die allemaal in de openbaarheid traden met... ik heb het gedaan en kom maar op. Dat leidde toch tot, een, tot iets onomkombaars voor de regering. We moeten hier toch iets mee. Nu, ja, het eerste wat een regering dan doet is natuurlijk een commissie instellen. In dit geval een staatscommissie, dus echt zo'n grote signatuur. Dan was er de Hoge Raad met een bekende uitspraak... dat een arts kan verkeren in een conflict van plichten. En dat het dan voorstelbaar is dat hij dan kiest... voor de plicht van het lijden te beëindigen... in plaats van het leven te behouden. Dus de, de, ja, de, de bewijzen stapelden zich op... dat dit toch eigenlijk wel een goede zaak was. Eugen Sutorius. Ik heb wel eens het verzoek gehad om mijn handtekening te zetten... onder een wetsontwerp voor een... Oregon was dat, legalisatie-euthanasie. Toen heb ik nee gezegd, terwijl mijn handelingen er niet toe... het was alleen maar om een soort van comité van aanbeveling. En ik zei nee, want in jullie land, anders dan bij ons in Nederland... als ik een Latino ben en ik ben mijn leven niet verzekerd geweest ooit... want daar had ik geen geld voor... en bij jullie in je land is één op de drie niet verzekerd. En ik ben er 76. Stel, ik ben 76 en ik krijg MS... Nou, Ik kan uitrekenen wanneer ik failliet ga aan de hospital bills. Ik kan uitrekenen wanneer mijn dochter... die zal zeker de hospital bills voor mij gaan betalen voor haar lieve vader. Wanneer zij failliet gaat. Ik zei, weet je wat, doe mij maar euthanasie in plaats van mij te behandelen. Dan wordt het gevaarlijk. Euthanasie als substituut voor goede zorg... in een samenleving waarin de solidariteit kennelijk geen gestalte heeft gekregen... in een goed verzekeringssysteem. Dat is dood, hè? Nou, dat hebben wij hier anders... Dus ik heb toen niet meegedaan. En dat geeft iets aan over het verschil tussen allerlei landen en Nederland. Bij ons is het niet de familie die is gaan procederen omdat een dochter van de apparaten af moest worden geschakeld. Dan is er altijd, altijd een andere discussie: van wat moet die familie, los van de ethiek, hier stond je eigen huisartsrecht in Nederland, heel anders. Een brave huisarts die eigenlijk meer lof verdient dan dat hij een behoefte is. Dat geeft een andere discussie. Dat maakt dat we anders in de euthanasie zijn gaan staan dan in bijvoorbeeld Amerika, waar soms de familie gaat juridiseren. Dat is ook niet goed. Dat werkt in het, ik zou zeggen, in de retorica werkt dat niet goed uit. De overtuigende kant ervan neemt af. Sowieso is het raar als je weet hè, dat er een moment is gekozen om echt afscheid te nemen van iemand. Je kan je daar ook eigenlijk geen voorstelling van maken. Ja, ik noem het altijd een soort kerstdag als ik het aan vrienden uitleg wat het precies is. Het was een soort kerstsfeer thuis. Je hebt een hele intieme, harmonieuze gezelligheid onderling. Uh, terwijl je weet dat er iets heel raars aan het gebeuren is. Geen dingen die je zegt die nog nooit gezegd zijn. Maar gewoon dezelfde gesprekken die je eigenlijk altijd al hebt gevoerd, maar dan op een intensere manier. En uh, op een gegeven moment de huisarts had afgesproken dat hij uh, aan het einde van de dag zou komen, om zes uur, om bij mijn vader een infuus te plaatsen. kon hij dan s'avonds laat gebruiken voor de uh, injectie, voor het slaapmiddel en daarna de, de dodelijke, in, uh, dodelijke vloeistof. Um, Voordat hij dat deed, vroeg hij heel bewust aan mijn vader. En hij keek ook echt mijn vader aan. Van, is dit echt wat je wil? Weet je het zeker? Ja, mijn vader was echt nou, zeer, zeer duidelijk wat hij wilde. En uh, heel erg uh, ja, overtuigend daarin. Maar het bijzondere was dat hij ook nog wel bij ons daar... Hebben jullie er bezwaar tegen? En bij mijn moeder, weet je het, hè? Hebben jullie, willen jullie dit ook? Is dit wat jullie ook willen? Ik kan het beste voor mezelf spreken. Ik had zoiets van, dit is wat hij wil. Dus voor mij is dit goed. Voor, voor hem is het goed, dus voor mij is het ook goed. Ondraaglijk is iets subjectiefs. Ondraaglijk lijden, wat voor mij ondraaglijk is, is het voor jou niet. En omgekeerd. Dus de rechters hebben altijd gezegd, dat moet je, je moet gewoon kijken. Wordt het aangegeven en is dat ook begrijpelijk, intersubjectief voor de dokter... dat dit echt ondraaglijk is. Maar dat uitzichtloze, dat aspect betekent dat de dokter, dat is objectiverend, moet kijken... zijn er geen alternatieven die dat lijden kunnen wegnemen... zonder dat ik haar of hem doodmaak. Dat is redelijk. Dat is een subsidiariteitsvraag. Van als, je, als je dat lijden weg kan nemen zonder op een verzoek... om een levensbeëindiging in te gaan, gaat dat meestal voor. Dus dat ondraaglijk en dat uitstrijd van lijden... zijn natuurlijk de kernnormen, maar eigenlijk heel casuïstisch. Heel, je kunt niet zeggen dat zijn juridisch houvastgevende. Nee, dat wordt steeds weer opnieuw... Wordt dat bekeken, vaak natuurlijk, om, op de manier waarop artsen dat dan woorden geven, Latijn, maar ook zonder Latijn. Van dit was ondraaglijk, want of dit was uitzichtloos, want eens, de literatuur blijkt dat. Om het, dus het is een juridisch begrip geworden in de euthanasiewetgeving. Maar het is altijd eigenlijk heel feitelijk en medisch professioneel ingevuld. Roep Jonquière werd in 1999 directeur van de NVVE. De sfeer die er was toen ik aantrad, was er een wel leuk dat jullie wat willen, maar en er werd altijd uh, kritische nood gekraakt over initiatieven die er kwamen. Ja, het was natuurlijk een belangenbehartiging. En waar het de NVVE om ging is dat er zo snel mogelijk een wet zou moeten komen... waardoor patiënten of leden van de NVV, maar de burger, het recht kregen om te kiezen voor zijn eigen levenseinde. Maar je had het natuurlijk nog steeds wel en nog steeds hebben we het over een wet waarin twee partijen van belang zijn. Namelijk degene die het verzoekt en degene die het moet uitvoeren. Dus de NVVE heeft denk ik in die periode en misschien ook wel terecht... Uh, zeg maar steeds dat kritische geluid laten. Het gaat niet ver genoeg. We willen eigenlijk, uh, willen we dit. In 1991, tijdens het laatste kabinet Lubbers... werd een kleine stap voorwaarts gemaakt... toen de commissie Remmelink met Els Borst als lid... de opdracht kreeg te onderzoeken... wat nou precies de feiten waren ronduit de nazi. Een half procent hulp bij zelfdoding of zoiets... waren kleine percentages, maar toch, het gebeurde dus... En maar 18% van de artsen die het deden melden het. Dus de overgrote deel die het deed, die melden het niet. En een belangrijk deel van hun antwoord was... als wij eh, niet meer vervolgd zouden worden... als we op voorhand wisten dat als we het vervuldig deden... dat we dan de officier van justitie zou afzien van vervolging... zouden we het veel vaker melden. Ja, en... Dat, eh, toen was er eigenlijk geen ontkomen meer aan voor de regering. En toen was er in 1994 een regering zonder CDA. The window of opportunity. En toen... Eh... Toen heeft die regering, die heeft uh, toen niet... Van Meerlo heeft toen natuurlijk de onderhandelingen gevoerd. Toen is euthanasie niet in het regeerakkoord gekomen. En toen heeft uh, alweer een D66 en natuurlijk Roger van Bokstel... als woordvoerder voor de volksgezondheid in de Tweede Kamer... heeft toen een, in, weer een initiatiefwet geschreven... samen met professor Henk Leenen, hoogleraar gezondheidsrecht. Ook lid van D66. En dat... Initiatief wetsvoorstel is, en dat is natuurlijk ook traineren geweest uh, vanuit de oppositie, uh, je kan zo'n schriftelijke behandeling kan je eindeloos mee doorgaan, nog meer vragen, nog meer vragen. Dus het is nooit aan behandeling toegekomen. Hoe dichter het sterven naderde, Zag je gewoon alsof er een enorme last van zijn schouders was afgehaald? En hij was zo ontzettend. Je zag hem gewoon een soort bevrijding hebben. Waardoor hij was zo dankbaar dat hij niet meer hoefde te knokken. En dat hij niet meer hoefde te, echt te overleven. En te strijden om te overleven. En dat stukje, dat is echt. Dat kan je. Dat, ja, dat was zoiets bizars om dat te, te ervaren en te zien. Ik weet nog zo goed dat mijn vader... die keek naar ons met een enorme grote glimlach om zijn mond... voor zover hij dat nog kon. Want ja, Het is natuurlijk allemaal een beetje aangetast. Maar met een twinkeling in zijn ogen... zo dankbaar was hij dat hij mocht sterven. En er stak zijn handje op om te zwaaien... met hoeveel moeite dat nog ging. En toen kreeg hij de, het, uh, het slaapmiddel. Ik ben echt heel dankbaar dat hij zo heeft mogen sterven... in plaats van een strijd om... Te overleven, zoals de avonden daarvoor, als hij dan weer uit zijn bed wilde komen. Dit was gewoon echt, ja, ja, gewoon het mooiste wat hem heeft kunnen overkomen. En de huisarts die hem daarbij geholpen heeft, daar zijn we gewoon nog steeds, ja, zo bijzonder dat iemand hem daarbij heeft kunnen helpen en willen helpen. Alsborst. En toen stonden wij dus voor de vraag, toen we een tweede paarse kabinet formeerden, en daar was ik informateur, daar was ik ook bij betrokken bij dat proces bij het, van het regeerakkoord, toen stonden wij voor de vraag, laten we het, bij, uh, laten we het in de Kamer liggen, dus krijgt Roger van Boksel nu wel de kans om zijn initiatiefwetsvoorstel te gaan verdedigen, of gaan we het overnemen? En toen vonden de, de Partij van de Arbeid en de VVD eigenlijk... en ik zelf, uh, misschien een beetje naïef, uh, zag daar ook geen bezwaar in. Ik vond het ook wel goed eigenlijk. Het is zo'n belangrijk onderwerp. Het is zoiets essentieels dat ze voor het eerst in een wet gaan opschrijven... dat de ene Nederlander de andere Nederlander mag doodmaken, om het maar eens heel plat te zeggen. Zoiets moet eigenlijk uitgaan van het kabinet. Dat is sterker beter. Daar was ik het wel mee eens. Maar ik had even over het hoofd gezien... en dat heeft ons bijna de wet gekost... dat als het kabinet voortijdig voor die wet behandeld was... zou moeten aftreden, als er een kabinetscrisis zou komen... dan was dat natuurlijk eindig verhaal waarschijnlijk. Tenzij er weer dezelfde coalitie kwam. Terwijl als je het in de Kamer liet... die van Boksel, die bleef vier jaar in de Kamer. Dus die konden gewoon mee door. Dus dat was achteraf gezien heel riskant. En toen hebben we in 1999, in binnen een jaar... hadden we de Nacht van Wiegel. En toen hadden we dus een kabinetscrisis. En toen is het gelukkig gelijmd... En toen zijn we ook heel snel verder gegaan om het in die tweede paarse periode toch nog helemaal te kunnen afronden. Nou ja, en toen hebben Ben Korthals en ik dus uh, dat wetvoorstel verdedigd. En we hebben een kamerdebat gehad wat uh, heel lang geduurd heeft. Ik heb boven de handelingen staan, dat zijn vier dikke delen, Tweede en Eerste Kamer. Dat, en dat was toch een heel mooi debat. Want het was wel een debat wat door alle partijen met respect gevoerd werd. Brief aan de NVWE. April 1989. Geachte dames en heren. Bijgaand zend ik u een rouwkaart waaruit blijkt dat mijn moeder is overleden. Uiteraard dient in dit verband het lidmaatschap van uw vereniging waar ze een zeer vervent aanhangster van was, evenals ikzelf, te worden beëindigd. Mijn moeder heeft zelf door middel van het slikken van 30 tabletten halcyon... en 70 tabletten dolfiran zeer welbewust een einde aan haar leven gemaakt. Gezien de datum op het flesje had ze de halcyontabletten al sinds 1979 in huis. Haar euthanasieverklaring lag naast haar op bed vergezeld met diverse krantenknipsels en ander door u verspreid materiaal... waarin met rood was aangestrepen wat ze van belang vond. Het zelf mogen beschikken over leven en dood. De medicijnen die mijn moeder heeft genomen zijn uiteraard bij gebrek aan beter geweest. Ze was altijd heel verontwaardigd dat ze van niemand het juiste pillenmateriaal heeft kunnen krijgen. Met vriendelijke groet. Geachte mevrouw. Allereerst onze condoleances bij het overlijden van uw moeder. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons hier uitvoerig over berichtte. Wat een zegen dat haar daad van levensbeëindiging het bedoelde effect had. Dit is te meer een zegen, gezien de aard en ouderdom van de gebruikte middelen. Wij zouden ze nooit zo hebben durven aanraden. Met andere woorden, dit is niet het beste advies aan iemand die zijn of haar leven wil beëindigen. Gezien het geknoei rond de wetgeving... zijn we met ons allen helaas nog vaak aangewezen op het grijze circuit. Met soms desastreuze gevolgen. Wij zijn met u heel blij dat uw moeder en haar naasten dat bespaard is. Met vriendelijke groeten, coördinator Ledenhulpdienst. Brief aan de NVWE, april 1989. Geachte mevrouw, naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud... wil ik u berichten over het overlijden van mijn moeder afgelopen dinsdag, 89 jaar oud. Haar neuroloog bleek ook in een tweede gesprek niet bereid haar zondevoeding te stoppen. Ik heb hem gezegd het jammer te vinden dat hij in ons eerste gesprek... ruim vijf weken geleden niet meteen heeft gezegd... niets met haar euthanasieverklaring te willen doen. Ik respecteer ieders mening, maar dan hadden we naar een andere arts kunnen gaan. Gelukkig heeft de verpleging in het weekend een andere arts in consult geroepen... in verband met haar benauwdheden. En die begon met morfine. Moeder bleek veel taaier dan ooit verondersteld. Gelukkig werd eenmaal ingesteld beleid niet meer gewijzigd... want dat was mijn grote angst toen zij maandagochtend nog leefde. Jammer voor moeder en ons dat het zo lang heeft moeten duren... alvorens met haar wens rekening werd gehouden. Er moet in de gezondheidszorg nog veel gebeuren. Maar ik hoop dat de vereniging actief blijft. Hartelijk dank voor uw hulp. Ik heb zelf ook altijd respect uitgestraald naar SGP en ChristenUnie toe. Ik begreep dat zij in ieder geval, het is eenvoudig, nooit van zijn leven... wat ik ook zei en wat ik ook argumenteerde, voor zouden stemmen. Maar zij moesten wel hun verhaal kunnen doen. Ze vertegenwoordigen natuurlijk ook een belangrijk volksdeel. Dus nou, dat is, het is heel mooi gegaan eigenlijk zonder onaangename incidenten. Ja, één keer is Bas van der Vlies een beetje boos geworden. Hij heeft toen iets gezegd over... Uh, ja, dat je ook niet anders verwachten kon dan van zo'n kabinet van heidenen. Dat, dat, hè, dat die met zo'n... Zo ja, hij noemde het onbarmhartig uit de En toen heb ik nog, ik weet niet of... Mensen zich dat nog herinneren, maar toen heb ik nog in de pauze van dat debat... heb ik nog een bijbel laten aanrukken. Dat kostte toen nog moeite, want die bleek niet in het ministerie aanwezig te zijn. Toen heeft mijn voorlichter bij zijn oma, die vlakbij de Tweede Kamer woonde... heeft hij nog een bijbel bijna uit haar handen gerukt. Want hij zei, die zit altijd in de bijbel te lezen. Ik zei, ga naar naartoe, haal die bijbel. Want ik wil even controleren of ik het verhaal van de barmhartige Samaritaan... goed in mijn hoofd heb. Namelijk dat dus die, eerst die twee priesters langskomen en die laten die man dus liggen in zijn al zijn ellende. En dan komt de heiden, de ongelovige, de Samaritaan en die gaat die man helpen. En dat heb ik toen na de pauze aan Van der Vlies teruggevoerd. Dat ik niet begreep dat hij barmhartigheid associeerde met geloof en onbarmhartigheid met ongeloof. Met ongeloof. Want dat het volgens de Bijbel precies omgekeerd was, althans in dat ene geval. En dat heeft hij toen zo sportief opgepakt. Toen zei hij, mevrouw de voorzitter, ik had nooit gedacht dat deze minister, daar keek ik me nog eens heel vuil aan, mij met de Bijbel nog eens ja. op de oren zou slaan. Maar ze heeft wel gelijk op dit punt. Ja. Ja. Dames en heren, goedenavond. In Nederland hebben we er langzaamaan kunnen wennen. Maar voor het buitenland is het vandaag groot nieuws. De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor de nieuwe euthanasiewet. Nederland is het eerste land in de wereld dat straks een wet heeft. waarin artsen die helpen met de euthanasie niet strafbaar zijn. Zelfs uit Japan kwamen journalisten naar Den Haag om getuige te zijn van de stemming. De verwondering is algemeen. Naast de klompen, de tulpen en de softdrugs... heeft Nederland er een nieuw symbool bij. Een wet die zorgvuldige euthanasie onbestraft laat. Iedereen was er heel erg vol van en heel geëmotioneerd over. En Ik denk ook dat de christelijke politici in de Tweede en in de Eerste Kamer... ook er gewoon hartstier van hadden dat deze wet werd aangenomen. Tot slot Klazien Alberda, voorheen Sibrandi. Haar handtekeningenactie voor huisarts Truus Postma... betekende 40 jaar geleden de start van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Tegenwoordig de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE. Nee, we zijn geen slingers opgehangen en zo, maar ik was wel blij dat er, hè, dat er, dat er weer, uh, ook weer, weer publiciteit kwam. Kijk, ook als die wet niet geaccepteerd wordt of de mensen zijn tegen die wet... dan in elk geval heb je weer dat het weer in de belangstelling staat. Dat je weer eh, daar eh, weer aanknopingspunten hebt om weer verder te gaan. En nou, Tegenwoordig hoor je dan ook wel van... Ja, die wet, ja, er is nog zoveel ellende en zoveel lijden. Dat zal best. Maar ik heb de beginperiode meegemaakt... en ik heb het hier aan de lijve ondervonden... wat lijden betekent voor mensen. En ik weet nog niet hoeveel hoeveel overlijdensberichten of ik gehad heb... en hoeveel condoliansebrieven ik geschreven heb. Ze moeten mij niet vertellen dat er, dat er niks verbeterd is. He, want dan hoor, je, dan hoor je toch wel... Ja, nou, het is toch nog steeds hetzelfde. Ga weg, man. Er is een heleboel veranderd. En dat weet ik wel. Dat heeft dan ook, ook even veertig jaar in beslag genomen. En om nou te zeggen, alles is geregeld. Nee, maar moet alles geregeld zijn. voor het slot van een tweeluik van Michal Citroen over euthanasie in Nederland. Met dank aan Sebastian Hatting van de NVVE. Wilt u deze tweedelige serie op cd's hebben, maak dan 13,50 over naar bankrekening nummer 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van NVVE. En alle informatie over deze en andere uitzendingen van OVT is terug te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl/ovt. En om te horen wat er nog meer op die site en het themakanaal Holland Doc te zien is, hebben we nu Jurrit van voren aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Job Cohen, die vertelde ons afgelopen weekend dat het moeilijk gaat met de jeugd. Hebben we gezien in Haren. En het grappige is zijn leeftijdsgenoten... dan ga je naar ongeveer de jaren 50 en 60... waar hij eigenlijk net zo verwilderd... als wat Joko Hen nu waarneemt. Ga eens naar onze website, dus geschiedenis24.nl... en kijk naar de rock- en rollrellen van Apeldoorn. Die speelde zich altijd de jaren 50. Het gezag wist er geen raad... met het nieuwe medium van film... en alle jongeren die erop afkwamen. Of naar het tuig van Harkema, dat beruchte Friese dorp... waar in een rapport in 1952 over werd gezegd... van daar moet je echt voor uitkijken. Nogmaals, het zijn... Nu leeftijdsgenoten van Job Cohen, maar in hun tijd waren ze wild volkomen onaangepast. Eigenlijk net zoals nu. Kijk op geschiedenis 24nl hoe de jeugd altijd onaangepast zal blijven. Goed, mooie boodschap. Jurrit. bedankt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de, pers de perstribune van Max. Met onder andere Miluska Meulens, presentatrice van het Jeugdjournaal en oudschaatser Thomas Bos. We zijn er volgende week weer. Fijne zondag!